10 uur, Mariel Haggeman met het NOS Journaal. De Poolse president Komorowski heeft twee dagen van nationale rouw aangekondigd... voor de slachtoffers van het treinongeluk in het zuiden van Polen. De president bezocht de ramplek en bracht een bezoek aan een aantal overlevenden in het ziekenhuis. Gisteravond vielen bij het zwaarste treinongeval in ruim 20 jaar in Polen 16 doden. Er zijn 58 gewonden. Twee passagierstreinen botsten met hoge snelheid frontaal op elkaar... Door nog onbekende oorzaak was een van de treinen op het verkeerde spoor terechtgekomen. In Jemen zijn tientallen doden gevallen bij een aanval van Al-Qaeda-strijders op een legerbasis. De Al-Qaeda-strijders slaagden erin om zware wapens buiten te maken. Volgens de Jemenitische autoriteiten zijn er 36 militairen omgekomen. Aan de kant van Al-Qaeda sneuvelden 25 strijders. De gevechten speelden zich af in de zuidelijke provincie Abiyan... In dat gebied zijn het afgelopen jaar verschillende dorpen in handen gekomen... van een groep die banden heeft met Al-Qaeda. Voor zijn aanhangers in Moskou heeft Vladimir Poetin de zegen opgeëist... in de presidentsverkiezingen. Met betraand gezicht zei Poetin dat hij in een open en eerlijke strijd heeft gewonnen. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij tussen de 60 en 64 procent van de stemmen gekregen. Poetin haalde uit naar de oppositie. Hij zei dat er allerlei provocaties zijn geweest om Rusland kapot te maken... Volgens hem laat de uitslag zien dat pogingen van vijanden om de macht te grijpen kansloos zijn. In Libië zijn uit een massagraf 157 lichamen opgegraven. Volgens de Libische regering zijn de doden opstandelingen en burgers... die tijdens de opstand tegen het regime van Gaddafi zijn omgekomen. Het graf werd ontdekt in Bin Jawad, zo'n 600 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Het is het grootste massagraf dat tot nu toe in Libië is gevonden. De meeste slachtoffers zijn door schoten om het leven gekomen, anderen door granaten en raketinslagen. Een deel van de doden is geëxecuteerd. Het weer vanavond en vannacht regen, het koelt af na een graad of vijf. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt dan zo'n zeven graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de N65 Tilburg richting Den Bosch staat tussen Helvoort en Knooppunt Vught drie kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit was de Verkeersinformatie.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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze vele week aanbiedingen. Plus roomboter gevulde koeken, vers uit eigen oven, vier voor maar 2 euro. Dat is lekker bij de koffie. Die is ook in de aanbieding. Plus snel koffie, roodmerk of koffie Pak 500 gram, 2,99. Dus de hele week gevulde koeken en koffie in de aanbieding. En zo hebben we deze week nog veel meer aanbiedingen. Plus geeft meer. Veel meer. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goede avond, de sportzondag besproken in 1 uur radio met een ongelooflijke topper in Eindhoven. PSV Twente werd 2-6. En toch was twente Coach McLaren niet helemaal tevreden. We said at halftime de only way dat we will lose this game is als we iets do something doen. En uitgebreide terugblik op die bijzondere wedstrijd, zometeen met Ronald van der Geer. Het is al even geleden dat hockeybondscoach Paul van As, Teun de Nooier en Take Takema uit de selectie zetten. Vandaag reageren de spelers voor het eerst zelf. Ja, ja dat is natuurlijk een enorme, enorme tegenslag. Uh, aan de andere kant hoort dat ook bij, uh, bij de sport. Dus uh, ik heb wel gemerkt dat dat me ook weer enorm... Uh gretig heeft uh, heeft gemaakt. Later het verhaal van Teun en Taken in Tiel of keek alles gaatsvenst uit naar het duel op de 1000 meter tussen wereldkampioen Stefan Groothuis en Shawnee Davis. Nog altijd een mooi duel. Zij aan zij komen ze het rechte eind op. Davis of Groothuis? Davis of Groothuis? Het wordt Shawnee Davis in de snelste tijd. En van Sebastian Timmerman, die u zojuist al hoorde... horen we zometeen wat de uitslagen van dit weekend zeggen... over de kansen van de Nederlanders bij de WK-afstanden... over een kleine drie weken, ook in Tijalf-Herenveen. En verder aandacht voor het ontslag van Chelsea-coach Vias Boas... tot elf uur in langs de Lijn. Uit voetbaloverzicht, daar beginnen we natuurlijk mee met Ronald van der Geer... en Twente Wonders. En hoe alles wat Twente aanraakte, leek in Goud te veranderen... Toch bracht de ploeg zichzelf toch bijna in de problemen. Een terugblik met reacties van de coaches Fred Rutte van PSV en Steve McLaren van Twente. It was, uh, I think, in the first half done to perfection. Oh, hij schiet hem erin! Het is 1-0 voor Twente. 2-0 voor Twente. Willem Jansen. Ik denk dat's the word. Effective, that's what we're capable of doing. I thought yeah, a lot of people will talk about the quality of the group, our football, which was fantastic in the first half. Weer wordt hij niet aangepakt. Oh. 3-0 omdat weer de verdediging van PSV het allemaal maar laat gebeuren. Het ja, is bijna niet. Uh, ja, natuurlijk, het is wel te analyseren. En, uh, ja, als, zij, uh, als zij vroeg op, uh, op voorsprong komen, ja, dan, dan kunnen ze ook wel een beetje hun favoriete spel spelen. De Jong. De Jong. Het is 4-0, Luc de Jong. Kijk, de hoogte, ja, dat, dat kan niet, dat is te groot, maar je kan wel een topwedstrijd verliezen. Terwijl er nu op dit moment twee ballen in het veld zijn. Twee ballen van PSV denk ik ook niet meer helpen. Oh, is groot. Hij trapt de bal weg, maar uh, wat doet hij dan daar eigenlijk? Van Boekel staat er bovenop, maar die heeft iets gezien wat wij totaal is ontgaan. Ik bedoel, mean, hij deed wel te zien, de referee. Het uh, was niet malicious en niets... Nothing... Met groot intent, om het te followen. Douglas, nou ja. Je kan dat niet. Blijkbaar heeft hij zijn tegenstander getrapt. Je kan dat niet. We hebben het in halftijd gezegd: de enige manier dat we dit geval verliezen, is als we iets verstandig doen. Daar is hij: de 4-1. De 4-1 van Kooivode. We he hebben iets verstandigs gedaan iets geks bleven hier vanmiddag. Oh, oh, oh. Die komt die bal eigenlijk zo in de handen van de keeper, die Guilhoff. Gaat het toch nog iets leuks worden voor PSG? Merkens schiet en bij de andere oh. verdicht bij kop bijna naar binnen. En bij de tweede paal glijdt Lens dan maar net voorbij aan de bal. Ja, yeah, it just it leaves a, a bad taste in the mouth. Disappointing. Op oh, de bal voor de goal en hij, oh, oh hij gaat er niet in. Vennigrond was er heel dichtbij. En hij gaat ver voor 1-5 scoren, ja, oh, 1-5. is a strong, powerful team. Het has a lot of talent. 5-2, nou ja, 2-5 dus. The key thing is that they were a team and uh, did the job. It is 6 voor FC Twente, 2 voor PSV. De ontmaskering is compleet. Dan probeer je dat in de rust. In geval dat, uh, dat, een, dat je in ieder geval een gevoel geeft naar, uh, naar alles en iedereen, maar ook naar onszelf zelf toe. Dan probeer je dat uh, in, in, in de rust. Je kan het bijna niet meer herstellen. de, de, de, de, de tussenstand is te groot. En toch kwam er nog een heel, heel klein sprankje hoop kwam er nog, uh, bij de 4 1 En uh, ja, dat dan kan dan nog misschien nog de, de 4-2 snel uh, vallen. Dan kan het nog misschien heel anders gaan. Maar als je dan tegen het team ook moet spelen... dan krijg je nog twee tegen Ja, dat Dus op ons niveau is dat uh, ondenkbaar. Al dus Fred Rutte, trainer van PSV. Ronald van der Geer, ik zei het al aangeschoven natuurlijk weer... Om te praten over het voetbal van het weekend. En eigenlijk van uh, zondagmiddag half vijf. Ja, tot aan de uh, quarterback. Tot tot ja. ja, want uh, even Ronald, uh, wat Rutte zei, is dat misschien nog wel het, het, het schijnendste. Dat PSV2 tegen doelpunten krijgt. Terwijl ze met elf tegen dien staan. Ja, dan wint het mij net van het feit dat je al in no time met 2-0 achter staat. En eigenlijk verdedigend alles fout doet wat je maar fout kan doen. Want daarmee kom je in eerste instantie natuurlijk uit de wedstrijd. Kijk, uh, Uiteindelijk is het, uh, het feit dat je twee tegendoepunten te krijgt... als je hem meer hebt, wel een gevolg... van het feit dat je alles op de aanval zet. Waardoor je het verdedigende gedeelte, wat al niet zo heel strak was... ook nog eens een keer verwaarloost. Kijk hoe de goals vallen. Het zijn uitbraken van Twente. Dat vanaf eigen helft komt. Fer uh, begint op eigen helft met lopen. Ja, moest het even is, denken aan Arjen Robben. Ja, ja, er was nu niemand die een gat trok. Hij nee, kon zo doorlopen. En, uh, hij was niet in te halen. Marcelo probeerde hem nog wel vast te pakken. Ja, en Die tweede van, uh, van Jansen de zesde dus van PSV, is eigenlijk een identieke goal. Dus ja, optimaal geprofiteerd van de vrijheid die er is. Maar ik denk dat het, e het schrijnender is, het begin van PSV. Je weet wat er op het spel staat je weet wat voor wedstrijd het wordt als je dan echt als dat een slappe een beetje, zak aan die ja, wedstrijd begint. Hoe kan dat dan? Want het was ook een beetje uitgeroepen bijna... door PSV als de kampioenswedstrijd. Hier moest het ja, gebeuren. Nou ja, vorige week werd er gezegd, we hebben de kampioensoverwinning gehaald. Ja. Dat hoor ik Dries Mertens nog zeggen. Dat ja, geven we toen ook wel een beetje. Hè? Want iedereen zegt nu had Mertens nooit moeten zeggen. Maar ja, toen voelde dat gewoon. Ze sleepde daar de vuurte fijn hoor. En ze dachten, nu gaat het goed komen. Ze hadden daar uiteindelijk toch drie punten. Daarom. Ze hebben het gevoel van nou nu is het lek boven. Ja, weet je, ik, je kunt niet in het hoofd van die spelers kijken. Je weet niet wat daar de hele week gebeurd is. Ik vind het onvoorstelbaar. Ik denk uiteindelijk dat Fred Rutte het ook onvoorstelbaar vindt. Maar geen enkele aanleiding kan vinden. Uh, op de vrijdagtraining, op de zaterdagtraining, voor, voor die slappe hap van, uh, van vandaag. Want we kijken natuurlijk heel erg naar de verdediging. Nou ja, die werden natuurlijk ook inderdaad zoek gespeeld. Maar een, een doelpunt zoals uh, Willem Jansen dat maakt. Die tweede, uh, let op, kijk het nog eens terug. Hij staat op één lijn met Wijnaldum. En sluipt gewoon weg uit de rug. Zonder dat Wijnaldum het ziet. En uh, maakt zo die goal. En zo lieten wel meer middenvelders hun man lopen. Ja, dan wordt het voor de verdediging. En, en, en die stonden daar ook veel te passief. Ook echt een probleem. Het was een, ja. een collectieve wanprestatie van, uh, van PSV. Oké, okay, ik we me zo meteen misschien nog even iets, iets meer over te spreken. Met name ook over... Over, over Rutte, eerst even naar Twente, want die verdiende dat ook. Naderde dit Twente de perfectie in het begin? Ja, het ging uitstekend om met de omstandigheden natuurlijk. Je kunt zo perfect spelen kunnen. zoals je tegenstander het toelaat. PSV stond veel toe. Ja, als je dan uiteindelijk ziet hoe die goals vallen... ja, dat is perfect uitgespeeld. En dan snap ik wel dat hij zegt dat dit de close to perfection was. Maar ja, de goal van Wisselhof, hij, hij loopt, hij loopt, hij kijkt, hij loopt. Ja. En er is niemand die denkt... Goh, ik stap eens uit, of ik maak het hem iets moeilijk. Dat geldt bij Ola John ook. Keeper laat het uh, ook weer afweten, toch, op sommige momenten. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de backs gehad. Ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk, uh, maar je zei het, we komen straks nog op Fred Rutte te, te spreken, dat je uh, toch met die Jetro Willems begint. Uh, een linksback waar veel kritiek op is geweest. Het is een groot talent, hij is 17 jaar, maar je vaste linksback, Erik Pieters, heeft wel met Oranje tegen Engeland een helft gespeeld. En dat ging volgens mij helemaal niet zo slecht. En dat is dus een verschil van inzicht tussen Van Marwijk en Rutte? Ja, blijkbaar. Blijkbaar. Uh, nou, was dat natuurlijk een vriendschappelijke wedstrijd. Ja, maar wat in dus Engeland op hem Ja, het ging ergens om. En ik had in dit geval toch echt met Erik Pieters begonnen. Ja. Al is het alleen maar vanwege de routine. En de jonge Willems ging uh, net als al zijn ploegenoten kopje onder. Nou, laten we, we dan tot, laten we dat een eigenaardige keuze Laten we dat discussie over Rutte niet uh, na, naar voren schuiven dan. Want, uh, want uh, jij, jij, jij benadert eigenlijk alles vanuit de PSV-hoek. Ja, we, ik denk dat we komen al... nog wel over terecht te spreken, toch? Ja, nee, zeker, ja. zeker. Nou, de, de, de, Rutte. De positie van Rutte, staat hij staat nou onder druk? Hoe gaat dat in Eindhoven? Ik denk dat men de, rij, de rijen wel sluit. Met name natuurlijk omdat uh, het vorige week uh, niet dramatisch was. Het werd niet heel goed gespeeld, maar er werd wel gevochten. En, ja, en dan kan zo'n week er eens een keer tussen zitten. Ik denk niet dat met de Europa League wedstrijd tegen Valencia voor de boeg... de uitwedstrijd, dat er uh, deze week nou echt de broekscheurende dingen gaan gebeuren. Ik zou me dan heel erg vergissen. Ik denk dat PSV wel de rijen sluit. Aan de andere kant, en dan... Dat spreek mezelf wel tegen. Maar ja, dat is misschien ook een beetje de spagaat waar PSV in zit. Men wil niet weer een verloren seizoen waarin geen Champions League gehaald kan worden. Maar ja, welke beslissing moet je nemen? Uh, met de assistenten verder werken die uh, altijd Rutte hebben gesteund. Ik denk niet dat Cocu en Ten Hag uh, nu 1, 2, 3 iets anders kunnen bewerkstelligen... in de slotfase van, uh, nee, van de competitie. Nee, maar er is een schokkeffect. Ja, ja, maar, dat maar soort goed, dingen Weet je, uh, men kan het niet helemaal kwijt zijn. Als je vorige week dit tegen Feyenoord kan... dan kan je niet tegen Twente uh, nee. uh, het nu definitief kwijt. Zijn. Dus het is een beetje op en neer. Dat is niet stabiel genoeg voor de top. Maar dat, dat, dat, dat, nee, dat rechtvaardigt niet dat er nu hele zware beslissingen worden genomen. Oké, okay, maar je zegt ook, je geeft ook kritiek op Rutte. Want je zegt, van je, je, je stelt zo'n Willems op in plaats van Pieters. Uh, uh, ja, maar ik, ik, de, de kritiek op Rutte, dat klopt. Maar de kritiek en op hij Rutte moet ligt... toch ook zorgen als coach... dat die elf spelers zwaar gemotiveerd het veld ingaan... En, en Zo scherp als een mes zijn als je, de, als je deze wedstrijd moet spelen, eens daar ben ik mee eens, Jeroen. Dat is ook de, dat is ook dat, dat is ook ben ik mee. maar er is toch geen enkele trainer die zegt: Jongens, doe het maar rustig aan komende week. Die is er niet. Ik weet zeker dat hij ze tot op het bot heeft geprobeerd te motiveren. Uh, het ligt aan die spelers en die spelers laten het afweten, laten hun trainer dus ook zakken. Ik vind dat niet alleen een trainer aan te rekenen, wel die keuze van, van Willems, uh, Pieters het. Maar vol blijven houden om de Rijk niet op te stellen. Natuurlijk, die heeft ook wel zijn foutjes gemaakt. Maar die kan nog beter worden. Bouwma is op retour. En die, die, ja, die, dat is duidelijk. Ja, dat is over. Marcelo blijft maar vertrouwen houden in Marcelo. Natuurlijk zijn er wedstrijden geweest die PSV gewonnen heeft. Maar in grote wedstrijden laten juist deze mensen je vreselijk zakken. Die zijn niet meer goed genoeg. En ja, dat, dat, dat is ook wel een probleem van PSV. Um... Nou ja, dat is duidelijk. En het zou ook wel uh, uh, fijn zijn als ze gewoon rustig reageren in, uh, in Eindhoven. Hè? Want uh, de voetbalwereld is wat dat betreft vaak al overspannen genoeg. Opportunistisch genoeg, ja. Daarom. Uh, aan, aan de andere kant, uh, bij PSV wil niemand praten. We hebben iedereen proberen te bellen voor, ja. een, uh, voor een reactie. Uh, Marcel Bransen, de technische directeur. Dat moet je morgen doen, hè? Directeur, ja. Maar... ja. Nou ja, even op een, uh, ja, alles op een rijtje zetten, denk ik. En dan, dan dat zou je, wel, ook dat is verstandig. Ja, dan zou je heel snel de conclusie kunnen trekken natuurlijk... dat ze dan morgen met groot nieuws komen... omdat ze ja. vanavond in spoedvergadering bijeen zijn. Nou ja, je moet dit ook wel even verwerken, er even over hebben. En okay. uh, je, je kan natuurlijk ook in een bepaalde emotie reageren. Is niet verstandig. Dus dat PSV vanavond even de rijen sluit, daar kan dat ik Dat is dan wel verstandig. Okay. Ja. Goed, um, dan de wedstrijd weer. Na rust, Douglas krijgt rood. Allereerst die actie. Vind jij het een rode kaart? Het is natrappen eigenlijk, ja. maar toen ik het zag vond ik het wel een licht vergrijp. Um, waar we weer aan voorbij gaan is wat Toyphone daarvoor doet. Want hij trapt niet wat zomaar na. Nou ja, die, die draait met zijn been nog even tegen de kuit van Douglas aan in de draai. Dat doet hij natuurlijk slim. Want uh, wat Douglas doet, doet hij niet uit de blind. He, in de blind. Hij reageert op iets. Hij krijgt een tikje van Toyphone. Dat wordt niet gezien en hij reageert. Dat is oerdom. Maar ja, ik vond het wat zwaar, maar als je het hebt over natrappen... en dit is een natrappende beweging, dan moeten we Van Boekel gelijk geven. Ja, en, uh, en dus moest hij van het veld. En uh, nou goed, we weten uiteindelijk wat het heeft opgeleverd. Twente nu staat tussen tweede, één puntje minder dan AZ... en een wedstrijd minder gespeeld, virtueel eerste zou je kunnen zeggen. Dan kan het wel eens een uh, heel belangrijke wedstrijd zijn geweest... op weg naar een mogelijke titel aanvoerder Peter Wischeroff. Nee, natuurlijk. Nee, maar dat, dat hebben we ook gezegd. Uh, we willen bovenin mee blijven doen. En dan uh, vijf wedstrijden voor het einde zien waar we staan. En dan, dan willen we ervoor gaan. Maar, uh, ja, Het is een hele belangrijke wedstrijd. Maar uh, het zijn, zijn maar drie punten. En uh, we hebben in een wedstrijd voor de graafschap. Als je die verlies bij spreekt, dan, dan is uh, deze hele overwinning weer het niet gedaan. Dus, maar het is wel heel erg lekker natuurlijk. Dat je tegen uh, een concurrent zo'n zo'n out kan delen. Ja, dat is uh, lekker voor de moraal, hè, zeggen ze in het wielrennen. Zo'n ja. zo, zo, zo partij winnen. Ook nog in Eindhoven. De moraal staat helemaal niet. hè. Oh. Het, is toch, uh, het, het, het gaat toch om het moreel. Volgens mij is het taalkundig ja. niet goed. Ik snap wat je bedoelt, ik snap wat je <laughs> bedoelt. En dat is zeker waar. Ja, daar ja, is... valt niks over. Uh, achter aan, uh, uh, niet op dingen. op af te op, dingen. Af te nee. af te dingen. Oh, jee, ik heb een Nederlandse les. Uh, uh, goed, goed. voor mij hoor. <laughs> <laughs> ik wil toch even toch hebben over uh, de PSV en de, en, en, en de verdediging. Want we hebben daar ook uh, gesproken met, daarover ook gesproken met Wilfried Bauma. Ja, dit, uh, dit doet heel veel pijn. Dat is uh, één ding dat ik uh, ja, kan zeggen. Ik, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Uh, dat je ja, in een thuiswedstrijd... Uh, zo'n mooie wedstrijd dat je uh, zo voor de dag komt. Hoe komt dat? Nou, ik denk vooral dat we... wat we van tevoren ook af hebben gesproken... die dingetjes uh, niet nakomen. en uh, Ik vind dat je met z'n allen... Wat bedoel je met dingetjes? Ja, Gewoon hoe je een wedstrijd in wil gaan, wedstrijdtactiek. En uh, los daarvan moet je altijd gewoon uh, strijd leveren en de duels aangaan. En uh, ja, laten zien dat je 100% uh, wil gaan. En uh, ik denk dat dat niet bij iedereen aanwezig is geweest, de En dan Weet je, bij uh, een ploeg als Twente kan je, uh, ja, kan je in uh, de omschakeling lopen. En uh, dat hebben ze een paar keer. Uh, feilloos gedaan. Je hoort de critici zeggen, ja, PSV, defensief zwak, zwakke schakel binnen de ploeg. Hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, de goals die je tegen krijgt, daar ligt het niet om. Maar, ja, je, je doet het toch ook uh, met z'n allen. En ik denk vandaag gezien, dat, uh, dat je ook wel op uh, iets anders uh, het aan kan wijzen. Wat ik al zeg, de inzet en uh, de lopende mensen. Ja, dan... dan je moet, je, man, uh, en, uh, ja. je moet wel bij je man blijven. Maar goed. Je moet wel bij je man blijven. Dat hadden we geconstateerd. Ja, hij sluit het, werd... het een beetje door naar het middenveld. Ja. ook. Hè? Waar, waar de lopende mensen natuurlijk vandaan komen. Dat zijn nooit de aanvallers. Dat zijn mm -hmm. de middenvelders die komen. Hij had wel even, heel snel eventjes over het tactisch tactische plan. Dat valt Rutte dan wellicht weer, uh, weer ja. aan te rekenen. Dus ja. een lichte kritiek vanuit de spelersgroep op de trainer is er, is er dus ook wel. Um, de sfeer... Uh, op het stadion. In het stadion was wat broeierig. Er was zelfs een brandje. Er ja, ja. werd gevochten. Er was ex-politie, geloof ik, uh, om het stadion heen. Dat kennen we eigenlijk niet zo goed in Eindhoven. Uh, laten we... Ja, dat, zou, ja, dat, ja, dat nou ja, daar een is een tijd geleden, daar toch? is de opstand vrij snel aanwezig, natuurlijk. Ja, dat ja, vind ik wel altijd. In, in Eindhoven is men niet gauw tevreden. Verwend geweest door, door toch succesvolle jaren... waarin er nooit oogstredend werd gespeeld... maar wel veel resultaat werd gehaald. Men kan daar slecht met tegenslag omgaan. Dat, dat vind ik wel. Maar ook dat de politie aan, aan nee, dus met dit, het maat komt en dat soort dingen. Is weer, maar goed, het is, het is natuurlijk al een tijdje broerig. Hè? De, de, men heeft het nooit heel erg opgehaald, volgens mij, met, met Fred Rutte. Dat is nooit een hele warme band geworden tussen de aanhang en Rutte. Er zijn is dus wat, wat, wat gesprekken geweest, ook om dat wat dichter bij elkaar te krijgen. Ja, en men wordt niet graag vernederd. En ja, ja. helaas, helaas, zeg ik dan, ja. mensen op de tribunes... die in Nederland zitten, en die zitten niet alleen in Eindhoven... die kunnen heel slecht met, uh, met teleurstellingen omgaan. Ik zie ook met zo'n middelvinger dan richting... Een de brandje, er werd ja. gevochten, en Fred Rutte zegt dan dat hij dat wel begrijpt. Nou ja, dat, dat betekent dat, uh, dat het wel begrijpelijk is dat de mensen e emotie vertonen. En uh, dat, ik vind dat wel heel normaal, zeker als je ziet... Uh, zeg maar de eerste helft en dan zijn de mensen op een dusdanige manier teleurgesteld wat, wat heel begrijpelijk is. Het is hun club en de, het is onze club en, uh, en dan, dan is het wel begrijpelijk dat er, dat er een bepaalde reactie is, ja. Nou wil ik toch uh, een keer met mijn eigen mening geven, dat doe ik niet vaak in dit programma, maar uh, dit zijn wel zulke antwoorden van mensen die altijd maar alles begrijpen dat, dat de supporters teleurgesteld zijn. En kennelijk is dan alles mogelijk? Ja, maar je weet ook wat er gebeurt als die, uh, als die er tegenin gaat. Dan wordt het voor hem lastig. Dus dit zijn, uh, hoe zeg je dat, sociaal wenselijke antwoorden. Ja. Daar hoeven we eigenlijk niet eens naar te luisteren. Want uh, natuurlijk snapt, snapt hij uh, de teleurstelling. Maar je gaat mij niet vertellen dat de trainer van uh, PSV begrijpt... dat Zadion in de brand wordt gestoken. He? Duidelijk. Wil ik maar even zeggen. Um, toch uh, nog even Rutte uh, tot slot. Hij wil wel het seizoen afmaken. Ik, ik heb daar heel veel zin in. Ik bedoel, uh, komt het dat niet dat bij je op? Dat, dat, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort momenten komen bij mij uh, nooit op. Je, je bent supporter en dan win je en dan verlies je. En tuurlijk is, is de manier waarop wij vandaag verliezen... is, is niet dash PSV, dat, dat weet ik ook. Maar het is een topwedstrijd. We hebben verloren van een goede tegenstander. En uh, die vandaag, ja... O, op, op vele fronten gewoon beter was als, als, als PSV. Maar hoe pijnlijk is het dan, Fred, dat je eigenlijk kampioen onwaardig bent geweest vanmiddag? Ja, maar dit is, dit is vandaag, hè. Er zijn, uh, zijn in topwedstrijden, ook in het verleden zijn er wel eens topwedstrijden verloren gegaan. En, maar dat wil niet zeggen dat, dat je nu alles hebt verloren. Daar geloof ik namelijk niet in. Geen handdoek namens jou? Nee. Nee, maar kijk, dan ga ik in de emotie mee en... Uh, dat, dat, dat gevoel heb ik nou maar niet. Haalt hij het einde van het seizoen? Ja, denk het wel. De, de, de, de teleurstelling is nu heel groot. Dus ja. Ja, kijk gewoon waar men, waar men staat. En dan is er nog helemaal geen reden voor paniek. Paniek zou nu een hele slechte raadgever zijn, denk ik. Goed, dan uh, van de top 6 hè, kwamen vandaag ook Ajax en Feyenoord in actie. Eerst maar eens Ajax staan hoger natuurlijk dan de Rotterdammers. Ajax won met 4-1 van Roda. Was die overwinning zo logisch als de uitslag doet vermoeden? Ja. Of was het net zoals vorige week tegen Excelsior? Nou, het was, uh, het was wel zo dat Ajax meer balbezit had in eigen huis... en ook wel wat meer kansen creëerde. Alleen in de eerste helft was het wel erg passief. Men wandelde als het ware door deze wedstrijd heen... met drie verdedigers, vier middenvelders en drie aanvallers. Er werd niet extreem veel gecreëerd. Maar er werd eigenlijk ook heel weinig weggegeven... tot het moment Malky, zijn eerste kans en zijn eerste goal. Ja, dan, toen eigenlijk schoot Ajax wakker... en de man die die goal inleidde, Ebesilio... Door een fout te maken, die maakten het uiteindelijk goed door, uh, door drie doelpunten uh, te maken. Maar het was pas in de tweede helft dat, ja. uh, dat Ajax een beetje, een beetje ging voetballen... zoals je dat gewend bent van een, van een ploeg bovenaan de ranglijst. Laat luisteren naar trainer Frank de Boer. Ja, zeker. Maar het, het was natuurlijk wel heel lastig uh, om tegen Rode te voetballen. Uh, ja, het leek wel een beetje op afbraakvoetbal, moet ik zeggen. Eigenlijk wilden zij hetzelfde kunstje uithalen... wat de Graafschap vorige week bij hun hebben uitgehaald. Door zo te spelen. En gelukkig heb uh, voetbal uh, gezegenvierd, eerlijk gezegd. Het voetbal heeft gezegenvierd. Ja, hij bedoelt handbalverdediging. Hè? Ja. Dat, uh, dat heeft de graafschap natuurlijk vorige week bij Roda gedaan. Het werkte bijna. Het werkte bijna, want ook Roda maakte de goal net als de graafschap ja, tegen Roda. En, en, en Ajax kan dan weinig creëren. Ja, en dat is het probleem van, van dit seizoen. Dan blijft het tempo laag, dan blijft de bal langzaam rondgaan. Dan blijft men maar breien, maar goed. Hoe dan ook, wel een serie neergezet. En dat, uh, dat telt tegenwoordig heel erg in de Eredivisie. Hebben we al vaker ja, het je een serie maakt, onder, geloof ja, ik. Als je een serie maakt, dan ga je weer meedoen. Nou ja, we hebben eigenlijk natuurlijk hier op deze plek al een paar keer afgeschreven. En uh, als je nu naar de stand kijkt, dan is Ajax gewoon weer aangehaakt. Dus uh, niet af te schudden, zo nee. lijkt het. Maar wie is er wel af te schudden? Is Feyenoord uh, weer, weer aangehaakt of is dat te vroeg? Uh, nou, voor het kampioenschap denk ik niet. Uh, de, de, de afstand wordt wel wat groter. Uh, bij Feyenoord heeft men het daar ook helemaal niet over. Maar ja, goed, deze competitie verloopt zo raar... dat je niemand kunt afschrijven en niemand kunt parkeren. Maar ik ben ja, geneigd om te zeggen dat uh, Feyenoord het prima doet... als ze rond de plek eindigen waar ze nu staan. En daar zullen ja. ze zelf ook uh, tevreden over zijn. Maar goed, ze hebben wel gewonnen van Groningen in eigen huis... in een wedstrijd ja. waarin men niet goed voetbalde... maar uiteindelijk wel de overwinning eruit sleept. En dat is, dat is ook prijswaardig. Ook was anders geweest. Ah, nou, bijvoorbeeld dit seizoen uit in Groningen met het 6-0 voor de ja. Groningers. Nou, is daar ook wel een verschil bij de tegenstander. Want Groningen uit en thuis is ook een verschil van dag en nacht. Wat, wat Fijner nog wel eens heeft, dat het in de slotfase zich toch laat, wat laat terugdrukken op eigen helft. Maar ja, uiteindelijk is het allemaal, uh, is het allemaal goed gekomen. Gwydetti scoorde een keer niet. En ja, Klaas scoorde En die zorgt nou eens voor de overwinning. Maar nou ja, als, je, als je het Fijner van toen en nu vergelijkt, dan heb je het met name toch over, het, over het, de prestatie van het Team aan ja. zich. En in, en in ieder geval is... die, die, die 1-0 naar, ja. uh, naar het einde slechts. Ja, precies, en daar is Feyenoord wel in uh, gegroeid. En duidelijk nu uh, uh, zesde met een, uh, met een aardig gast naar nummer 7 uh, Vitesse. Dan, uh, dan even helemaal door naar, uh, naar de kelder van de Eredivisie. Nummer voorlaatste graafschap verloor van Vitesse. Gisteren verloor Hekkensluiter. Excelsior, Excelsior al van uh, RKC. Die het nou eens goed doen, hè? de Rooms-Katholieken. En uh, de ja. graafschap Excelsior, ja, die moeten het. Uh, Ga uitmaken, denk ik. Wie de rechtszijds degradeert. Ja, daar, daar, daar zal het tussen die twee zal het gaan. Ik denk dat de rest te ver weg is. Uh, die zestiende plek is natuurlijk, daar moet ook nog een, uh, een, een, een hitbox scenario voor ja. geschreven worden. VVV... <laughs> ADO en NAC. NAC. Oh, Evenveel punten. Ja, en Utrecht en de NEC. Maar kort daarboven. Ik denk dat de Heracles nog eventjes rustig kan ademhalen. Maar moet niet al te veel schade oplopen. Ja, het is, het is spannend het is... op alle fronten. Het geeft wel aan hoe dicht het allemaal bij, nummer bij elkaar 15, ligt. Uh, pardon, nummer 16 VVV Venlo heeft maar zeven punten minder dan de nummer 7 Vitesse. Het is ongelooflijk, hè? Ja, zo dicht ligt het dus bij elkaar. En VVV is natuurlijk de winnaar van 2012 met het, uh, het, uh, het Ton Lokhoff effect. Het is clichématig, maar hij heeft een aardig elftal neergezet met wat nieuwe aanwinsten. En stijgt gestaag op de ranglijst. Ja. Kijk, en daar waar Ado zich lange tijd geen zorgen hoefde te maken, beginnen die zorgen nu toe te nemen. Dat geldt ook voor NAC. Allemaal op 25 punten, allemaal zorgeloos geweest. Maar ja, als er dan ineens gepresteerd gaat worden van onderuit en je kunt niet aanhaken, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je een probleem. Ik heb Ado zelf gezien tegen Herenveen. Dat is wel een afhaker natuurlijk voor het kampioenschap. Ja. Die zijn er wel op tegen Ado. Uh, nou, Herenveen viel wel wat tegen. En ADO heeft gewoon één heel groot probleem. Want het kan bij Tijtenweilen best aardig voetballen. Maar als je niemand hebt om een goal te maken, ja, dan ga je geen wedstrijden winnen. En dat is wel een beetje het probleem van, van ADO. Terwijl VVV de mensen heeft gevonden die wel de goal weten te vinden. Dat is vaak het verschil Ja. doelpunten. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. dark, too dark inside your shell, why do I give and try when you take me for granted, I should know better. Miss Morrison samen met Jesse J. Up heet het nummer. Twee maanden geleden zorgde hockeybondscoach Paul van As voor de nodige opschudding. en zette zijn steunpilaren teunenooier en taken taken maar uit het Nederlands elftal. De woorden waarmee van As dat deed, die kunt u zich vast nog herinneren. Als je twee grote bomen uit het bos haalt, dan gaat de zon schijnen op de kleinere, en de kleinere planten en struiken en gewassen die overblijven. Die gaan heel snel groeien. Want dus Paul van As twee maanden geleden. Vandaag reageerden die beide hoge bomen voor het eerst. U luistert naar Teunerooijer en als eerste Taketakema. Takema. Ja, dat is natuurlijk twee maanden geleden nu. En, uh, ja, het is, een, het is een grote verandering. Maar uh, dus de, de schok uh, die zal altijd wel een beetje blijven. Maar uh, ja, ik heb me gewoon uh, weer gelijk op Amsterdam ben ik me gaan richten. Uh, om zelf zo fit mogelijk te worden. En dat is het enige wat ik op dit moment kan doen. Ja, ja dat is natuurlijk een enorme, enorme tegenslag. Uh, aan de andere kant hoort dat ook bij, uh, bij de sport. Dus... Uh... Ja, ik, ik, ik heb wel gemerkt dat dat me ook weer enorm uh, gretig heeft, uh, heeft gemaakt. Hoe kwam het bij jou aan? Ja, also, een beetje rauw op het dak gevallen natuurlijk. Uh, niet aanzien komen en al die dingen, maar uh, ja, da, da, daar doe je voor de rest weinig aan. Zag je het echt niet aankomen? Kwam het echt als die donderslag bij Helder Hemel? Uh, ja. Het is uh, gewoon een keuze, keuze van de coach. En uh, ja, daar kan je blij mee zijn of kan je niet blij mee zijn. Maar uh, zo, zo zit het nu helemaal in elkaar. En uh, ja, die viel voor, mij, uh, viel voor mij dit keer negatief uit. En dat is, uh, dat is heel erg jammer. En dat hoop je niet. Zeker niet uh, een half jaar voor de, uh, voor de Olympische Spelen. Maar het is nu zoals het is. En uh, ja, weet je wat ik in de hand heb? Dat is mijn eigen prestatie en mijn eigen spel. En uh, ja, dat probeer ik gewoon zo goed mogelijk, uh, zo goed mogelijk te doen. En dan uh, ja, zien we wel hoe het allemaal zich ontwikkelt. Uh, ben je ongelooflijk kwaad? Nee, ja. Uh, nee. Uh, ik moet gewoon... Uh, het is nu aan mij om te laten zien uh, hoe goed ik ben... En uh, ja, wat ik al aangaf, ik wil gewoon met Amsterdam gewoon een goed seizoen draaien. En dan uh, zien we wel. De bondscoach zei, hè, die had die prachtige metafoor hè, over bomen en struiken... en hoe dat kon groeien zonder met zon. Wat vind, wat vind jij inhoudelijk van zijn kritiek? Nou, daar wil ik me verder niet over uitlaten. Ik denk, uh, hij zal zijn redenen hebben. Uh, en ik moet gewoon bij mezelf blijven. En uh, ja, hard mijn best doen. Snap jij het? Uh, nou ja, dat is denk ik iets tussen, tussen, tussen Paul en, uh, en, uh, en mij... En we hebben binnenkort nog een uh, gesprek, dus uh, ja, zien we wel verder. Beide spelers blijven diplomatiek, maar voelen zich natuurlijk in hun eer aangetast. Een gesprek tussen de Nooier, Takema en bondscoach Paul van As staat later deze maand gepland. Belangrijk daarbij is dat het uitgangspunt voor beide spelers is dat ze dolgraag terugkeren... In Oranje. Het is een hele grote eer om voor Nederland zelf te mogen spelen. Dat heb ik altijd gevonden in een 220, 230 in het land. Ik heb een WK met een gebroken voet gespeeld, dus dat geeft wel aan dat je uiteindelijk de liefde voor het Nederlands hockey heel groot is. En daar zal, daar zal nooit iets aan kunnen veranderen. Dus jouw Olympische droom is nog niet voorbij? Wat mij betreft niet. Ben je er straks bij in Londen? Ik nou, zal in ieder geval op een of andere manier aanwezig zijn. Uh, ja, wat voor vorm? Dat, uh zo moeten afwachten ook jullie met een stik in je hand op een blauw veld ik niet. Nee, geen niet beetje geen beetje kan ik weinig over kan ik weinig over zeggen. Want dus Teun de een In de beetje van verslaggever Hang Kok. We gaan schaatsen. Zijn status als een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de Amerikaan was de sterkste in een uh, spannende race. Toch heeft het zelfvertrouwen van Groothuis er geen deuk door opgelopen. Hij kijkt uit naar de wedstrijden de komende weken. De wereldbekerfinale volgende week en twee weken later de WK-afstanden. Uh, nou, Ik denk dat ik hem ook twee keer uh, kan winnen en volgende week ook wel. Dus dat uh, is niet veel. Ik dacht ik heb hem ook. Laatste bocht, alleen uh, ging op zich ook goed. Alleen, uh, ja, hij kwam dus net een halve meter of een meter voor me uit. En dat pak je in die 50 meter niet meer terug. Dan rij je gewoon... Uh, naast elkaar op het last. Dat lukt hier nooit meer om dan een meter terug te pakken. Dat heeft met trainingsopbouw te maken dus ook? Nou ja, een beetje. Nou goed ja, het is gewoon, hij is gewoon ook heel goed natuurlijk. Jij ook, des bovenaan in ja, het ja, klassement. Daarom is heel uh, goed, uh, goed en ik ben ook heel goed. Uh, ja, dat wisselt dan soms. Ik denk dat ik uh, de komende weken naar mijn hand kan zetten en ik ze kan winnen. Ik neem nu nog, uh, nog net even één week te vroeg was. Wat, wat dat betreft, uh, met jouw fine-tuning is niks mis. Want ik kan me nog herinneren, aan het begin van het seizoen zei je al van... ik wil het hele seizoen goed zijn. Ja, dat bewijs je elke week opnieuw eigenlijk, hè? Nou, lijkt me wel. En ook, uh, ook op alle afstanden gelukkig nog. 1500 was vrijdag ook uh, niet super, maar ook niet slecht. Vijfde? Vijfde, maar goed, op drie tiende van de winnaar. Dus uh, dat, uh, dat uh, was ook niet slecht. Dus, uh, ja, ik wil gewoon op de... En de 500 meter, veel meer, gezegd heel erg mee vrijdag... Was, heb ik wat minder, minder, daar heb ik minder iets minder op gefocust. Omdat vooral die 1500 voor mij het belangrijkste is de komende week. Omdat daar kan ik gewoon allebei winnen. En uh, maar goed, op alle drie de afstanden blijven het tijdens het seizoen goed. En uh, dat is mooi. Want er valt nog heel wat te winnen. Volgende week de wereldbeker in Berlijn. En dan over drie weken vanaf nu. Ja, 1500 meter. Hè? Ja, ja, dan uh, donderdag, vrijdag. Eergisteren uh, drie weken. Dus uh, dat zit er alweer op. Maar uh, dat, dat is natuurlijk het hoofddoel. Uh, 1500, 1000 twee weken afstanden. En uh, daar. Uh, ik uh, denk dat ik dan nog wat beter ben dan nu. Al nou dus Stefan Groothuis tegen Bert Maderink. Sebastian Timmerman heeft de Wereldbekerwedstrijd in Tiel voor ons gevolgd. Dat hele weekend, uh, Sebas. Uh, ja, hoeft Groothuis zich inderdaad geen zorgen te maken? Nee, absoluut niet. De, hij, zat er, uh, hij zat er dichtbij. 1200ste van een seconde vandaag, maar op de 1000 meter. Tuurlijk. Uh, verliezen in een rechtstreeks duel, dat is uh, nooit fijn, maar nogmaals hij zit, er, hij zit er dicht op, hij maakt ook een goede indruk, hij is uh, van de druk van het plaatsen voor die WK afstanden is hij nu af, want dat is hij op de 1000 en op de 1000, uh, 1500 meter, dus daar kan hij uh, rustig naartoe gaan leven, dus uh, nee hoor, uh, ik zou me niet te veel zorgen maken als ik hem was, hij heeft bovendien zijn prijs al binnen die WK sprint uh, uh, van, uh, van uh, januari, eind januari die hij gewonnen heeft, en ik heb toch het idee dat hij wel uh, wat zelfverzekerder ook is geworden daardoor. Dus dat kan ook alleen nog maar in zijn voordeel gaan werken. En alles vanaf, uh, vanaf nu is bonus ook. Hè? Vanaf na die wereldtitel. Ja, zeker. En uh, tuurlijk, het zijn hele mooie bonussen die klaar liggen straks uh, eind maart. En wat er als laatst is gebeurd herinneren mensen zich toch uh, het meeste uh -huh. natuurlijk. En die weken afstanden uh, leeft enorm in de schaatswereld. Maar hij heeft zijn prijs al binnen en, en de groothuis in deze vorm gaat ook zeker meedoen voor de prijzen. En de hoofdprijs zeker ook op die 1500 meter straks uh, bij die weken afstanden. Zeg, dit weekend was dan eigenlijk vooral een soort meetmoment voor die weken afstanden? Ja, ja, zeker. En dat, dat, dat merk je ook wel bij, uh, bij de niet-Nederlanders. Kijk, de Nederlanders hebben toch altijd nog een beetje de, de moeite en de druk... dat ze in deze wedstrijden zich moeten kwalificeren voor zo'n titeltoernooi. En uh, de meeste niet-Nederlanders hebben dat natuurlijk niet. Shawnee Davis heeft uh, de wereldkampioenschappen allround ook niet gereden. Uh, die is zich, helemaal, is zich helemaal gaan richten na die WK-sprint op uh, de WK-afstanden. Uh, Davis is in vorm, is goed uit Noord-Amerika gekomen. En ik heb toch het idee dat uh, Davis uh, de komende weken... nog verder gaat fine-tunen zeg maar, richting die WK-afstanden. Die zal dus met andere woorden nog wel ietsje beter worden. Nou ja, dan is lekker dat Groothuis in ieder geval al zeker is... van deelname aan dat WK en uh, ook kan gaan finetunen richting Eind Maart. Ja, alhoewel, hij wil natuurlijk volgende week ook nog presteren. Um, maar wat kun je nou zeggen na deze wereldbekerwedstrijden over de kansen van de Nederlandse mannen op de korte afstanden? Op de kortere afstanden? Uh, dat we zeker wel meedoen, hoor. Dat zie je toch ook al op de 500 meter... waar Heijn Otterspeer een keer op het podium stond dit weekend... en waar Michel Mulder uh, een keer op het podium stond dit weekend. Dat had ik uh, vooral in het geval van Michel Mulder niet echt verwacht... Uh, um, uh, degene die vorig jaar op het podium stond... en Nederlands recordhouder tegenwoordig, Jan Smekens... Die had dan weer allerlei races met wat missertjes. Moet zich ook nog kwalificeren. Maar ik ga ervan uit dat hem dat wel gaat lukken. Die kan alleen nog maar beter worden uh, de komende weken. Als je verder kijkt naar uh, de niet-Nederlanders, de concurrentie dus. Dan is Davis heel goed. Bij de vrouwen is een aantal dames toch wel goed. Dus uh, kijk, en die gaan ook alleen nog maar beter worden de komende weken. Dus uh, we moeten niet dit weekend echt zien uh, uh, van... nou, hè, dit is een blauwdruk voor wat er straks eind maart gaat gebeuren. Dit weekend hebben we veel medailles behaald. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat we dat over drie weken ook gaan doen op dat WK. Dan, Sebas, even de vrouwen uh, bespreken. Want een verrassende winnares op de 1000 meter. Ja, Heather Richardson. En uh, dat is in ieder geval inderdaad verrassend... als je kijkt naar, uh, naar dit seizoen... Uh, want Heather Richardson heeft toch te kampen gehad met blessures. Maar het is, al wel, uh, of het is wel een dame die de laatste jaren... al wel nadrukkelijk op de deur klopt. We hadden eigenlijk al wel eerder verwacht... dat ze een keer een grote prijs, echt een, een hoofdprijs zou binnen gaan halen. Dat is er nog niet echt gelukt. Het is haar derde overwinning in de wereldbekerwedstrijden. Uh, als ze nu pijnvrij en blessurevrij blijft... in de, de, het resterende deel van dit seizoen... dan gaat ze ook wel echt meedoen om de prijzen bij dat WK afstanden. Het was erg jammer dat Christine... Nesbitt er niet was dit weekend. Die vond dit weekend niet passen in de aanloop naar dat laatste WK. Blijft toch altijd een beetje het probleem bij de wereldbekerwedstrijden. Um, en ja, dus, dus kun je niet echt dat afzetten... Uh, uh, ten opzichte van de dame op de duizend meter. Want dat is Nesbitt toch vooral. Maar Richardson gaat ook meedoen om de prijs. En dat is alleen maar leuk. Hoe meer concurrentie, hoe beter, vind ik. Ja, ja en Irene Wus werd tweede. Maar, maar wat zegt dat dan in dit veld? Uh, dat Irene Wust gewoon in, in goede vorm is, hoor. Dat zeker. Uh, vooral ook op de 1500 meter waar ze won afgelopen vrijdag. Uh, of afgelopen zaterdag, moet ik zeggen. Uh, maar Wust is in vorm. En dat is Wust uh, en dat vind ik heel knap... eigenlijk al sinds zo'n beetje eind januari, begin februari. Uh, en ik hoop voor haar uh, dat ze dat uh, de laatste drie weken nog uh, door kan trekken. Maar die ervaring heeft ze al wel van de laatste jaren. Maar dat, uh, dat zit dicht bij elkaar. Wust en Nesbit en dan Richardson erbij. Dus dat... Uh, ja, ja, dat dat wordt, uh, wordt spannend eind, uh, eind maart. Wordt een mooi duel. Uh, ja. Dan werd er natuurlijk ook weer eens een keer geëxperimenteerd uh, in Heerenveen. Uh, start en de ploegensprint. Eerst even die ploeggesprints. Want wat is daar nou aan de hand? Want dat, kunnen we dat alweer afschieten? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Uh, toen dat idee een beetje voor de eerste keer werd geopperd... zo'n anderhalf, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... Toen was ik wel enthousiast. Ik ken het uit het baanwielrennen. Daar vind ik het een hartstikke leuk onderdeel. Uh, je rijdt met z'n drieën. De eerste die zeg maar de boel in gang trekt... rijdt één ronde, geeft dan af. Dan heb je er eentje die rijdt dus uh, rondje twee. Die neemt rondje twee als kopman voor zijn rekening. Rijdt dus in totaal twee ronden. En de tijd van de derde, die telt uiteindelijk... Maar bij het schaatsen slaat het nog niet echt aan. Uh, bij de vrouwen uh, waren vier teams ingeschreven. Eerst zei Canada af, vervolgens zei Noorwegen, we rijden niet. Nederland kreeg geen goed team op de been. En toen zeiden de Russen, uh, ja, dan rijden wij ook niet. Dus het, het onderdeel ging bij de vrouwen geen eens door. Ja, het belangrijkste, als je gaat experimenteren... Uh, denk ik, is dat de draagvlak is uh, bij de rijders. Die moeten uiteindelijk gaan rijden... Ja, En dat draagvlak lijkt er dus absoluut niet te zijn. Ja, en dan lijkt het inderdaad al uh, bij voorbaat kansloos. Uh, en dat, dat vind ik toch wel opvallend. Maar goed, we hebben het een paar jaar geleden ook gezien bij de 100 meter. Dus in de atletiek is dat een, het koningsnummer. En bij het schaatsen heeft het eigenlijk nooit echt een uh, reële kans van slagen gehad. Omdat de schaatsers het niks vonden. Ja, dan houdt het op. Maar is het dan ook een beetje een wilde weg van de ASU? Nou, ja, ze zijn op zoek naar onderdelen uh, die wat bij de, bij de jongere kijkers en de jongere bezoekers van de schaatswedstrijden aanslaan uh, uh, en een beetje afgaan van de geëikte paden zoals we die kennen. Uh, de massa zeg maar de mini-marathon. Ik denk dat dat wel aan kan gaan slaan. 15 rondjes bij de vrouwen, 20 rondjes bij de mannen. Het is allemaal dus niet zo heel erg lang. Een deelnemersveld van zo'n 20 rijders. Tuurlijk, dat kan ook aangeschaafd gaan worden. Uh, er zijn mensen die zeggen, je moet er een afvalrace van maken. Nou, ja, dat moet allemaal de toekomst maar uitwijzen. Maar daar zie je dan wel weer dat draagvlak. Uh, maar men zoekt echt heel duidelijk naar onderdelen die wat korter zijn... die wat spannender uh, kunnen ogen... Uh, maar ja, als je dan vervolgens ongeveer 50 minuten zonder enige tijdvulling gaat inlassen als pauze. tussen de 1000 meter en het begin van een massastart. Ja, dan wordt het allemaal niet wat flitserder van. Dus ik denk dat er meer moet worden gekeken naar het totaalpakket. Uh, en andere wat saaiere afstanden misschien wat inkorten. Want het feit dat de beslissende rit op de 10 kilometer. tussen uh, Bob de Jong en Jorit Bergsma. de spannendste rit was eigenlijk van het hele weekend. uitgerekend op die afstand die ter discussie staat. Ja, dat zegt misschien ook wel sajant genoeg uh, wel heel veel in dit weekend. Maar uh, nee, de massastart, daar zie ik wel, uh, wel, uh, wel toekomst in. De teamsprint vrees ik met grote vrezen van niet. Volgende week geen experiment in Berlijn, hè? Ja, wel de, wel de, massastart, wel de massastart, ja. Okay. Die wordt daar nog een keer gereden. Maar uh, de teamsprint niet. Wel weer de team achtervolging, Maar goed, dat is Olympisch. En misschien dat ze gewoon eens een keer uh, de gok moeten nemen... om de massastart bijvoorbeeld ook op een WK te gaan rijden... En dan kijken of het dan nog meer aanslaat. Oké, okay, Sebastian Timmerman, dankjewel. me. ...van Jerry Rafferty, nu uitgevoerd door Bonnie Raid. Right down the line. Over vier jaar bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro... ...keert rugby terug op het programma Nederland... ...richt zijn pijlen vooral op de vrouwen. De Rugbybond bereidt zich goed voor en zoekt daarom continu naar nieuwe talenten. Dit weekend was er opnieuw een instroomdag waarbij ook andere sporters met het rugby kunnen kennismaken. Floris van hoor, onze verslaggever, ging kijken in Amsterdam... en volgde twee sporters in hun zoektocht naar een nieuwe carrière. Bob Sleester, Eidens en basketbalster Tessel van Dongen. Goedemorgen. <coughs> nou is Tessel van Dongen. Oh, ja. Tessel van Dongen. Ja. Twee, wit, donker, blauw. Heb jij eigen risicoformulier? Nee. Wat zijn jouw verwachtingen Zit... voor zo'n dag als vandaag? Nou, ik ga er eigenlijk een beetje blanco in. Ik zie het wel. Ik zeg maar, ik ben gewoon... Het zou gewoon zonde zijn als ik deze kans niet grijp. Want ik bedoel, ik heb zo lang getwijfeld, dan moet ik het wel doen. Weet je, basenballen is toch wel echt mijn sport. En daar heb ik heel veel plezier mee nog steeds. En, maar ja, zo'n kans als dit, ja, zou ik toch wel kijken of het misschien wel iets voor mij is. Weet even. En ik Zeker, hè. Lange Eilert. D-E-N-S. D-E-N-S. Mag je er even naast komen staan? Ik kom uit het bobslee en dat is altijd mijn passie geweest. Via vrienden een keer rugby gedaan, dat beviel eigenlijk ook hartstikke goed. En nu ben ik gewoon heel benieuwd hoe ik ervoor sta ten opzichte van de rest. Is de passie voor het bobslee weg? Uh, nee, die passie is, uh, die is nog wel aanwezig. Maar ik was wel toe aan even een nieuwe uitdaging. En ja, dan lijkt me dit uh, een mooie gelegenheid. Jij ja, is een beetje tegenhouden. Sascha Sasha Berlich, talentcoach bij de Nederlandse Rugbybond. Het is uh, de tweede keer dat jullie zo'n instroomdag hebben... Zag je iets anders dan de vorige keer? Ja, er waren meer jongere meiden. En ook de dames van de Zijnstroom hadden een wat hoger niveau dan de vorige keer. Dus ik denk toch dat dat rugby iets bekender is geworden. Dat er wat meer aandacht voor is. Dat er meer sporters zeggen van hey, dat rugby service is interessant is. Ik wil je naar me. Oké, je bent passen. Ik wil je gewoon... Okay. We zijn er al, je komt uit uh, het bobsleeën. Wat voor niveau van het bobsleeën? Um, ik ben reserve van het World cup team Dus in principe ja, momenteel het hoogste team van, uh, ja, van Nederland. Een heleboel meisjes hier dromen van Olympische carrière. Voor jou is het eigenlijk heel reëel? Um, nou, reëel wil ik niet zeggen. Maar um, ja, Soshi is natuurlijk in 2014. En het team waarin ik zit, is afgelopen, spelen ook naar de speler geweest. Dus ja, dat mijn piloot heen gaat sowieso en ik moet gewoon vechten voor een plekje. Voor jou is het een moeilijkere keuze straks dan voor anderen? Ja, dat is uh, inderdaad wel een moeilijke keuze. Uh, ik ging hierheen eigenlijk met weinig verwachting. Ik weet ook niet of ik door de selectieronde kom. Als dat niet zo is, dan is de keuze natuurlijk uh, sowieso makkelijk gemaakt. Als het wel zo is, dan moet ik overwegen... Wat gaat voor? Is dat bobslee of rugby? Waarom jij hier bent? Is dat nu um, de, de, de nieuwsgierigheid naar iets nieuws? Of de twijfel over het bobsleeën? Uh, ik denk eigenlijk beide wel. Maar je wil die bal, hè? Als je stil gaat staan, kan je die bal niet, hoor. Oké, okay, woensdag van partner. Ik zeg uh, basketbal tegen basketbal. Het lijkt mij een interessante battle. <laughs> Is goed. Je moet nu als coach van de talenten uh, gaan kiezen uit deze hele groep. Hoe ga je dat doen? Waar let je op? Nou, we hebben uh, een aantal criteria. Voor de atleten uit de zijinstroom hanteren wij dat als je bijvoorbeeld voor een wingpositie de snelheid nodig hebt... dan moet je zo snel zijn als onze snelste die we al hebben in het team. Dus je moet echt wat extra's kunnen brengen omdat we je moeten leren, rugbeer. Heb je dan van tevoren ook een soort verlanglijstje? Ja, we hebben wel een lijstje met wat we zoeken en wat voor een type speler we op die verschillende posities uh, zoeken. Zo dan gaan we dus inderdaad kijken van nou, welke is iemand voor een wingpositie of voor een proppositie of een voorwaartse zou zijn. Wat zou die dan ongeveer uh, moeten kunnen redden? 18 Goed, we gaan uh, drie onderdelen testen. Eens 10 meter sprint, twee keer. 40 meter sprint, twee keer. T-run linksaf, wat dat is, laat ik je straks nog even zien. Twee keer en dan T-run rechtsaf. Twee keer. Ja? Neem jezelf voor om zo hard als je kan het de voor te zien. Wat gevoel hou je over aan deze dag? Ja, een goed gevoel. Ik denk wel dat, uh, ja, dat ik heb laten zien wat ik kan en ik heb gezien wat Brugge inhoudt. Het is gewoon ja, echt wel een mooie sport. En Ik hoop gewoon dat ik over twee weken uh, mails krijg dat, dat ik de kans kan pakken. Janneke, ga je gang? Wat voor gevoel hou ik over? Um, op zich vond ik het leuk om te doen. Ik ben niet geheel tevreden over mijn testresultaten. Ik ben ook niet 100% fit, dus voor nu is het goed. Maar de volgende keer wil ik me wel iets beter voorbereiden. Hartstikke bedankt voor jullie inzet. Uh, graag de hemdjes mogen hier nog even ingeleverd worden. Goede reis uh, terug en uh, tot ziens heeft deze dag al opgeleverd. Ik hoop een heleboel talent, maar in ieder geval een hoop plezier. Wat zei Sascha Bernicke, de vrede talentencoach dus, van de Nederlandse rugbybond. We gaan weer voetballen. Chelsea heeft afscheid genomen van manager Andreas, André Vias boas moet ik zeggen. De een competitie-nederlaag was er eentje te veel voor de Portugees. Toen hij kwam, werd vias boas nog vergelijken met zijn landgenoot José Mourinho. Welkom to Chelsea. Thanks. Um, Seven years ago, Jose Mourinho sat where you are and announced he was the special one. Are you a special one? Well, listen, I mean, uh, I mean, the, the, the title I will, I will, uh, I will, wait for you guys to give it to me when uh, when I'm successful. I hope to be successful and uh, I hope you get me a, a good title in the end. Ja, hij hoopte succesvol te worden en dan zou Vias Boas wel even afwachten welke bijnaam hij zou krijgen. Zijn periode bij Chelsea heeft maar acht maanden geduurd. Correspondent Arjan van der Horst uh, heeft hij in die tijd wel een bijnaam gekregen? Nou, hij kwam geloof ik binnen met de bijnaam Little Carrot en dat was vanwege zijn rode haar. Hij <laughs> uh, werd al snel heel makkelijk. He? Ja, heel makkelijk. En hier werd hij al heel snel afgekort tot AVB. Maar de afgelopen maanden ja, werd hij omgedoopt op Mr. Chippy. En nou, dat is een uitdrukking voor iemand die niet zo goed tegen kritiek kan. En ja, dat had te maken met de. Toch wel gespannen indruk die hij de afgelopen weken maakte tijdens persconferenties. Want steeds kreeg hij maar weer die vraag voorgelegd. Staat uw positie onder druk? Heeft Chelsea nog vertrouwen in? Nou, dat is een vraag uh, die hij niet meer behoeft te beantwoorden. Nee, uh, maar, maar wat is een vertaal geworden? Gewoon het aantal nederlagen? Uh, Eén daarvan, dat is een combinatie van drie factoren, denk oh. ik. Die slechte prestaties op de eerste plek. Uh, drie van de afgelopen twaalf wedstrijden maar gewonnen. Natuurlijk ook het ongeduld van een zekere meneer Abramovic, wow, de ja. eigenaar... En tot slot, en dat was wel cruciaal, ja, een opstand onder de spelers. Toonaangevende namen zoals Frank Lampard... Ja, die verzetten zich openlijk eh, tegen hun trainer. Ja, Chelsea is toch wel een club geworden... waar spelers vaak de dienst uitmaken, niet de trainer. Ja, en dat heeft hem uiteindelijk de kop gekost. Een trainer met dit van Engeland, hè, zou je kunnen zeggen. Um, het is ook niet niks, hè. Fias Boas is pas 34 jaar... Een jonkie. En ja. uh, dat was om die reden. Het was wel met, met opzet gok. dat Abramovic. Het was een gok, maar er zat wel een gedachte achter. Uh, we weten dat Abramovic niet zoveel geduld heeft. Dit is al de zesde trainer die hij verslaat in 4,5 jaar. Maar Vias boas was wel gehaald voor de langere termijn. Een jonge coach, succesvol bij Porto, uh, had de UEFA Cup gewonnen. En was ook duidelijk aangesteld om die hele ploeg te transformeren. Een ploeg die met spelers zoals Terry en Drogba en Lampard ook een hele oude ploeg aan het worden was. Nou, dat moest hij uh, gaan veranderen. Abramovic leek te accepteren dat dat tijd kost. Dat er mm -hmm. niet meteen een grote successen zouden worden uh, gehaald. Maar ja, de afgelopen weken was wel heel dramatisch met al die nederlagen. En belangrijk, denk ik, was uh, een vergadering twee weken geleden... met alle spelers waar ook Abramovic bij was. En daar werd Fias Boras openlijk aangevallen door zijn spelers. En toen moet de Rus uh, beseft hebben dat dit niet langer ja. vol te houden was. En dan maakt het niet uit hè, dat hij uh, voor 15 miljoen euro... moet worden losgeweekt uh, bij Porto? Nou, uh, Abramovic heeft de afgelopen jaren... meer dan 1 miljard uh, uh, in de club gepompt. Dus 15 miljoen uh, maakt niet zoveel uit, denk nee. ik. Italiaanse assistent van hem, uh, Roberto Di Matteo... maakt het seizoen nu af op interimbasis. Kan hij er nog iets van bakken, denk je? Nou ja, er liggen nog wel wat kansen. Ik denk dat Chelsea-fans op dit moment al blij zijn... als ze bij de top vier komen, hè, die recht op de Champions League eh, geeft. Nou, ze staan nu geloof ik drie punten achter op de vijfde plaats. Drie punten achter Arsenal. Dat, dat is dus te doen. En ze kunnen ook nog wel prijzen uh, halen uh, als ze de 2-0 achterstand tegen Napoli goed maken. Ja, dan gaan ze door ja. in de Champions League. Ze doen ook nog mee in de FA Cup, het bekertoernooi. Dus het is iets te vroeg om Chelsea uh, nu al af te schrijven. Al kunnen ze de landstitel wel vergeten, denk ik. Ja, de landstitel. Uh, die strijd gaat tussen de clubs uit Manchester United en City. United won vandaag van de nummer 3 tot en om uh, We hebben nog niet veel tijd meer. Was het indrukwekkend van United? Uh, klinisch vooral. Maar wel heel knap, denk ik. Want de, in de eerste helft, toen ik de wedstrijd zag... dacht ik dat de Spurs veel beter waren. Ook scherper en dreigender. Ze hadden ook een doelpunt afgekeurd. En dan ineens, uit een dode spelsituatie... dan toch een doelpunt van Wayne Rooney. Uh, daarna was Spurs ook beter. Maar ja, met twee doelpunten van Ashley Young... waren uh, de Spurs uiteindelijk toch kansloos. Typisch United, niet de beste ploeg zijn. Wel winnen. Oké, okay, Arjan van Doors, dankjewel. De laatste uitslag komt uit Italië. Internationale heeft opnieuw puntverlies geleden in de Serie A. De club speelde met 2 2 gelijk tegen Catania. Uh, Wessi viel in in de tweede helft. Einde van de langslijn. Zometeen John Jans van met het oog op morgen. Goedenavond. Percentrum Nieuwspoort.